Half uur. Clemens Peters met het Henrasjournaal. Het onderwijsveld reageert verdeeld op de nieuwe coronamaatregelen. De belangenorganisatie van de basisscholen is blij dat kinderen tot 13 jaar met milde klachten zich niet meer hoeven te laten testen. Volgens de organisatie kwam door het eerdere testbeleid de continuïteit van het basisonderwijs in de knel. Maar de Algemene Onderwijsbond voelt zich overvallen. Scholen hadden volgens de bond liever meer tijd gehad om te overleggen. Vakbond CNV zegt vooral blij te zijn dat er nu duidelijkheid is voor de scholen.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 Jan Smeets stopt als festivaldirecteur van Pinkpop. In een afscheidsbedrief op de site van het Limburgse Muziekfestival... schrijft de 75-jarige Smeets dat corona hem parten heeft gespeeld. Hij kampte de laatste jaren al met gezondheidsproblemen. Het vaste team van Smeets gaat door met de organisatie van Pinkpop. Zelf blijft hij adviseur. Dit jaar ging de 51ste editie van het festival niet door vanwege corona. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 6 tot 12 graden.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 Zet nu het weekend in. the strand You can take a while and <laughs>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 Thank <laughs> you. Ja, is